7 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ruim 1 op de vijf afgestudeerde studenten heeft moeite met het afbetalen van de studieschuld, blijkt uit onderzoek van de NOS. Dat is net zoveel als vier jaar geleden. Oudstudenten kunnen niet betalen, ze willen het niet of ze weten niet dat ze moeten betalen. Zo'n 20.000 oudstudenten zijn zoek, volgens de dienst Uitvoering Onderwijs. Van die groep zijn geen gegevens bekend, bijvoorbeeld doordat ze in het buitenland wonen. Bij hen staat nog een bedrag open van ruim 76 miljoen euro. Het Hoge Rechtshof van Venezuela heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar zes oppositieleden die betrokken waren bij de mislukte koep van vorige week. Ze worden onder meer beschuldigd van landverraad. Het onderzoek richt zich niet op de leider van de koep, de zelfverklaard interim president Guaido. Een jeugdzorginstelling in het Brabantse Oosterhout is per direct gesloten omdat de zorg tekort schoot. De 15 jongeren die er woonden zijn overgeplaatst. Afgelopen zomer bleek al dat er veel mis was bij de instelling. Er waren geweldsincidenten en dealers van buitenaf verkochten drugs aan de kwetsbare jongeren. Tientallen booteigenaren hebben gisteravond in Amsterdam met hun boot de gracht voor het huis van burgemeester Halsema geblokkeerd. Ook staken ze vuurwerk af en er werd getoeterd. Ze zijn het niet eens met de strengere regels op het water, waar de gemeenteraad vandaag over gaat stemmen. Ajax-fans hebben vannacht vuurwerk afgestoken bij het hotel van de spelers van Tottenham Hotspur. Eerder deden de supporters dat voor de wedstrijd tegen Juventus en Real Madrid. Ajax speelt vanavond tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. Als Ajax die de finale weet te bereiken, dan speelt het tegen Liverpool. Dat won gisteravond verrassend met 4-0 van Barcelona.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 37% van de OV-medewerkers wordt gedraaid door passagiers. passagiers. Does lief. Dank Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stuntin And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you could tell it, I'm ballin Swish, what a shame, coulda got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could have saw, but sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. wish like go away, got what you was looking for. Now it's me who they want so you can go and take that. Little piece of shit with hey, you I'm out of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 want alleen is er ook niet veel aan, dus blijf bij mij. Ze doet haar ogen open, stapt een bed uit, trekt haar kleren aan. Ze yeah. doet haar haar goed, Poetst haar tanden, maakt zich klaar om bij me weg te gaan. Nee, ze hoeft echt niks te eten. Ze moet nu meteen weg, maar wanneer ze bij de deur staat, haal ik haar tegen en ik zeg We zien het wel, want ik weet.